7 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. De bestuursvoorzitter van Basisschool Zuiderpoort in Ede heeft per direct zijn functie neergelegd. omdat de PvdA-fractie in Ede het vertrouwen in hem heeft opgezegd. De school kwam deze week in opspraak vanwege een plan om allochtone leerlingen te weigeren. De Zuiderpoort is nu vrijwel helemaal een zwarte school. Bestuur onder leiding van Handplas Plas wilde een verhouding van 80% autochtoon... en 20% allochtoon bereiken. door te selecteren op afkomst plan leidde tot een storm van kritiek, waarna de school in Ede het plan weer introk. De PvdA-fractie wilde vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie indienen om Plas te laten schorsen. Maar de bestuursvoorzitter heeft al besloten de eer aan zichzelf te houden. Wie een wapenvergunning wil, moet zelf aantonen dat hij daarvoor geschikt is, vindt minister Opstelten. Hij volgt daarmee een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de schietpartij in Alphen aan de Rijn onderzocht. De dader was psychisch niet in orde, maar had toch een vergunning opstelde wil daarom ook dat de politie meer prioriteit geeft... aan het behandelen van wapenvergunningen. Staatssecretaris Wekers ziet niets in het plan voor een Europese bankentax, zoals gisteren gelanceerd door voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Tegen zo'n bankentax heeft Wekers op zichzelf geen bezwaar... maar wel als die alleen geldt voor Europa. Een Kamermeerderheid denkt er hetzelfde over. In de beeld zijn temperaturen van boven de 25 graden gemeten... Daarmee was het vandaag officieel een zomerse dag. Het is uitzonderlijk dat het aan het einde van september nog zo warm is. De laatste zomerse dag in herfst was vijf jaar geleden. Weer online voorspelt dat september van dit jaar... een van de warmste septembermaanden wordt in ruim 100 jaar. Het weer vannacht helder, plaatselijk mist en minimaal rond 11 graden. Morgenochtend eerst nog mist, daarna opnieuw een zonnige dag... met de middagtemperatuur tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANRW-verkeersinformatie. De avondspits is nogal rommelig verlopen door een flink aantal ongelukken. En daarom is de spits nog niet voorbij. Bijna 100 kilometer file staat er nog. De bijzonderheden, de ongelukken op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Voorthuizen en Stroeg, 5 kilometer. Belandde een auto in de sloot, maar het is inmiddels opgeruimd... dus dat gaat wel weer rollen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... door een aanrijding tussen Bussem en Knoopendiene, 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht... Dan bij Den Bos. op de A2 richting Utrecht. Er staat op de hoofdrijbaan tussen de afrit sint en de afrit Kerkdriel 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht na een, na een aanrijding. Aan de rechterkant op de parallelbaan valt het wel mee. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorknopend Gorkem 8 kilometer door een uh, ongeluk aan de andere kant. Het is dus een kijkersfieden. Richting Rotterdam staat voor hardings griesendam 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A15 van Nijmegen naar Gorkum, tussen Echtelt en Waddendooien... 9 kilometer na een ongeluk, maar daar is de rijbaan weer vrij. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht moet het ook weer wat beter gaan... tussen Leusden en Soesterberg, 5 kilometer na een ongeluk... maar daar is de weg weer vrij. Wat ik fijn vind aan RegioBank? Nou, het persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.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 De Nederlandse Opera presenteert in oktober Elektra. Bestel nu kaarten voor dit meesterwerk van Richard Strauss... in het muziektheater Amsterdam via dno.nl. Wie betaalt dan gewoon? Hij er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan uit aanmaning. Marianne, 53 jaar, bijstandsgerechtigde. Van een nog lagere uitkering... worden mijn kans op een baan echt niet groter, hoor. Onder het misleidende motto werken naar vermogen... saneert het kabinet keihard...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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. GGN, vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN, Mastering Credit. Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, het is heerlijk voetbal weer in Nederland. En volgens de weerdaskundigen eigenlijk al wel bij een, bijna heel Europa. Dus daar kan het niet aan liggen. Drie Nederlandse clubs in de Europa League. Straks om vijf over negen, Rapid Boekarest tegen PSV. En zojuist zijn de twee andere Nederlandse clubs begonnen. Aan hun duel, uh, AZ zometeen, eerst FC Twente. Dat speelt thuis tegen Wiesla Krakau uit Polen. En die houdt kamp. En uh, het staat 0-0, maar het had al 2-0 moeten zijn. Want Janko in de spits uh, de voorkeur gekregen. Uh, heeft twee mooie kansen gekregen op aangeven van Ola John. John weer aan de bal en weer dolt hij En nu schiet hij de bal tegen een andere Nederlander, ook tegen Q. Jalins. Twee Nederlanders in het team van Robert Maaskant. Michael Lamei, die echt aan alle kanten gedold wordt door Ola John. En uh, Michael, uh, uh, uh, uh, ja, Q. Jalins natuurlijk. Die speelt centraal achterin. 0-0 de stand bij Twente. Drie opvallende mensen: Danny Lanzaat, Mark Janko en Ola Jonders zijn de mensen. Die erin staan, er niet in staat. Ver, geen Cornelissen en geen Willem Jansen. Bal voor het doel, met moeite weer weggetikt door de keeper. Die het al heel druk heeft, Perelco. De uh, keeper van Wiesla Krakau, de man uit Estland. En nu gaat de bal over de achterlijn. En na 7,5 minuut spelen is het nog altijd 0-0. Maar dat is een klein wonder tussen Twente en Wiesla Krakau. En dan dat speelt uit in Oekraïne tegen metalist Garkiv. En naar die wedstrijd kijkt Ronald van der Geer. 7 minuten al bezig. Gestalt is 0-0. AZ is uh, zometeen aan de beurt om de tweede corner van deze wedstrijd te nemen. Eerst maar eens even kijken naar die corner. Die net als de eerste overigens wordt veroorzaakt door Roman Schoek. Eerste keer door een misverstand met zijn keeper. om een voorzet van Palsen. Nu gaat het via zeg maar, de edele delen van de verdediger van uh, Metallist over de achterlijn. Nadat er een voorzet kwam van Wermbloom. Die corner komt vanaf de rechterkant van Gudmundsson. Komt hoog. Keeper kan erbij met twee vuisten. En dan kan de bal in elk geval... Even weg uit het strafschopgebied van de ploeg uit Oekraïne. Die dan na balverlies op het middenveld van Palsen direct in de uitbraak gaat. Met aan de linkerkant Cristaldo. Een van de Argentijnen. Daarover straks meer dan het zoeken naar de ruimte. Misschien wel aan de rechterkant. Maar het duurt lang. En zo is er dus op onthoud. Is AZ weer gegroepeerd. En is in elk geval de counter voorkomen. In de wedstrijd die dus al 8 minuten bezig is 0-0. Maar bij Andy Houtkamp gaan er, gebeuren er leukere dingen. Nou ja, leuk. Het is voor wie je bent. Het is 1-0 voor Wisla Krakau. Een uh, mooi goal, kan hij anders zeggen. Hij mag wel erg lang lopen met de bal. En hij is David Bieton, een Israëliër die de bal halverwege de helft van FC Twente oppikt. En eigenlijk een beetje onoplettendheid bij of bij Douglas. En vanaf een meter of 20, 22 kan hij uithalen en krult de bal met het linkerbeen. Prachtig. Langs keeper Michailov. En zo komt Wiesla Krakau volkomen tegen de verhouding in. Als hij naar de kansen kijkt op 1-0. Maar doelpunt is er niet minder mooi om. Wiesla Krakau 1-0 voor in Enschede tegen FC Twente. Ja, goed. Nou, maar hopen dat dat nog goed komt. Um, AZ, um, als die winnen vanavond, Ronald. Als ik even naar de stand kijk, dan doen ze goede zaken. Omdat uh, de tegenstander meta de eerste wedstrijd ook heeft gewonnen. AZ, de eerste wedstrijd met maar liefst 5-1 won van Malmö. Ja, dan uh, neem je afstand. Van de onderste in elk geval. En zet je een dikke, dikke stap naar de eerste kwalificatieronde. Maar eerst nog maar eens even zien te winnen. Want dan 9 minuten is de stand bij metalist AZ 0-0. Is AZ de ploeg die in Nederland in elk geval het lekkerste voetbalt. Het beste voetbal laat zien en ook de koploper is. Maar het is bekend, ook in Europa gaat het in thuiswedstrijden vaak prima. Maar in uitwedstrijden weet de ploeg van Louis, of van, Louis van Gaal. Dat, dat, dat, die hoort wel in het verhaal. De ploeg van gert Verbeek van Beek niet te winnen. Al heel lang niet. Twaalf wedstrijden op rij in 2007. Werd er voor het laatst een uitwedstrijd gewonnen. tegen Pachos de Verdera. En toen was Louis van Gaal nog coach van AZ. Daarna in twaalf wedstrijden acht nederlagen en vier gelijke spelen. Dus het is uh, zaak voor AZ om er vandaag nou eens wat van te maken. Om in elk geval van dat complex af te komen. AZ krijgt een vrije trap. Omdat de uh, verdediger uit Senegal centraal achterin. Guille een overtreding maakt op El Door. Bij AZ dus. El door in de spits. Geen Brett Holman. Gudmundsson die het afgelopen weekend in de spits speelde. Speelt daardoor aan de linkerkant. En ook verrassend. Geen viergever. Krijgt rust en is fysiek wat minder sterk dan Ragnar Klavan Die nu tegen de sterke Brazilianen staat opgesteld. Centraal achterin. Naast Niklas Mooisander, die vandaag zijn 26e verjaardag viert. En nu ook uh, toekijkt hoe AZ dus die vrije trap mag nemen. Na bijna 10 minuten, door kijkt ook toe wie schiet er. Natuurlijk is dat Elm, die er al vijf in heeft liggen in de competitie. Bal komt in de muur, komt dan toch via Elm nog in het schafstopgebied. Aan de rechterkant, waar hij door Wermbloom wordt gekopt. Uitverdedigen onvoldoende, Berends vangt op aan de rechterkant. En dan wordt er een dikke overtreding. volgens mij gemaakt op uh, Roy Berends. Maar dat wordt niet door het Poolse arbitrale kwartet overgenomen. En dus moet AZ terug. En gaat vlakbij de eigen achterlijn aan de linkerkant. Metalist Garkiv een uh, ingooi nemen. Metalist, even nog wel vertellen. Uh, ja, je denkt een ploeg uit Oekraïne. Nou, er zijn er inderdaad, even kijken, twee bij uit dit land. Vijf Argentijnen, twee Brazilianen, één uit Senegal. En één Braziliaan die een paspoort van Oekraïne heeft. Daar doen we het tegen vandaag met AZ in de eerste tien minuten. Geen los. Twente 1-0 achter door die goal van uh, Bitton. Daarvoor zei van het had 2-3-0 al moeten staan na vier minuten. Heb je er dan toch nog vertrouwen in, Henny? Ik maak me geen enkel moment zorgen wat dat betreft. 1-0 achter, maar ik denk dat Twente het zo goed uit de startblok is gekomen. Best wel uh, uh, terug kan komen. Aanvallende opstelling van uh, co Adriaan. Laat maar even doorlopen, Michailov. Natuurlijk op het doel. Achterin Rosales als rechtsback in plaats van Tim Cornelissen. Wat aanvallender eh, speler. Overigens nu een hoekschop voor FC Twente. Uh, Douglas, Wisgroff en aan de andere kant Tindalli als back. Even de hoekschop meenemen. dan komt die bal richting tweede paal. Wie kan er koppen? Janko niet. Luc de Jong ook niet. Maar de bal rolt aan de andere kant uh, over de zijlijn. Is dus een inborg voor FC Twente. Nee, niet uh, voor FC Twente, want er. Uh, de Portugees Gomes zegt dat uh, Luc de Jong de bal het uh, laatst heeft geraakt. En dus mag Wisla Krakau gooien. Uh, op middenveld Lanzaat, De Jong en Brama. Waarbij De Jong natuurlijk als aanvallende middenvelder is. En uh, Lanzaat en Brama als meer controlerend. Nu is er weer een aanval voor FC Twente. Maar kan Janco net niet De Jong bereiken? Janco als spits bij Rami aan de rechterkant. Uh, en aan de linkerkant speelt uh, Ola John die al heel gevaarlijk is geweest met twee voorzetten. En een schot richting het doel van de keeper van Wiesel Krakau. Bal over de zijlijn vlakbij de cornervlag van FC Twente. En dus een inworp voor het team van Robert kant Afgelopen weekend 3-2 gewonnen tegen Rukhorshoff. En uh, derde staat in de competitie de Poolse kampioen. Regerend kampioen. Balbezit voor Wisla Krakau We hebben wel wat sterke mensen. Het was de Nuno's die de bal kwijtraakt. En dan meteen de counter voor FC Twente. Aardige bewegingen. Kan hij ook iemand bereiken? Nee, dat kan niet. En dan krijgt hij wel een vrije trap mee. En hij is Bayerami. Vrije trap. Halverwege de helft van wiesla Krakau. Twente na 13 minuten met 1-0 achter door het doelpunt van Bieton. Begin doelpunt in het Metallist Stadion, de thuisbasis van Metallist Kharkiv. De ploeg dus uit Oekraïne, de nummer 3 van dat land tegen de nummer 1 van de Nederlands competitie AZ. Wel mogelijkheden en in elk geval wel momenten waar men misschien nog wel eens over napraat na de wedstrijd. balbezit is er nu voor de thuisploeg. Voor Metalist Kharkiv vorig jaar, overigens de tegenstander van PSV. PSV won in ditzelfde stadion met 2-0. De thuiswedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-0. Maar er was een wedstrijd waarbij alles al gespeeld was. Dat is er dan uh, gebeurd. Nou, er wordt vroeg druk gezet op de achterste linie van AZ door uh, de ploeg uit Oekraïne. En het grappige is dat dat zelfs uh, gebeurt richting Esteban. Die op de achterlijn staat. Weliswaar wat in de problemen gebracht door Palsen. Zelfs de Argentijn Crisaldo moest uitkappen. In eigen strafstopgebied om het balbezit voor de Alkmaarders te behouden. Dat was verder opvallend. Een aanval over de rechterkant van AZ waar Wermbloom bij betrokken was. Hij gaf een voorzet strafstopgebied ter hoogte van de penalty stip. En daar hing Maher al in de lucht om het doelpunt van zijn leven te maken met de bicycle kick, de omhaal. Maar hij miste de bal volledig en uiteindelijk kwam hij nog wel zo voor de voeten van Elthie door. Maar die kon onder druk eigenlijk van de tegenstander er ook weinig meer van maken. AZ mag uh, rustig het spel maken. Geen enkel probleem. Mag komen op de helft nu van uh, metalist En dan probeert men razendsnel snel met combinatievoetbal eruit te komen. Dat is wat men de laatste twee minuten probeert. AZ heeft meer balbezit dan de tegenstander. Maar na 14 minuten is het nog altijd 0-0. Ik hoorde. Ronald praat over het aantal Oekraïners uh, in uh, de Oekraïnse ploeg. Nou, bij de Polen is het uh, niet veel anders. Eén Pool, maar liefst in het team van Robert Maaskant. De bal bezit voor diezelfde Polen van Wiesla Krakau. De uh, bal gaat over de zijlijn, maar het laatst geraakt door de linkerspits. En dat is uh, Kierum, een uh, Sloveen. En dus uh, de bal over de zijlijn en in een inworp voor FC Twente. Prachtige stad, uh, Krakau. Ik kan de... Uh, fans van FC Twente aanraden om mee te reizen naar de uitwedstrijd. Echt een uh, schitterende stad. En Maaskant heeft er goed aan gedaan om vanuit uh, Breda daar naartoe te gaan. Niet dat Breda geen leuke stad is, maar het is ook een stapje hoger gebleken. De kampioen van Polen, Wiesla Krakau, vorig jaar daar gekomen. Uh, het is niet niks hoor, want zo'n stad heeft enorme fanatieke fans. En als het ook maar even misgaat, dan krijg je het ook uh, flink te horen. Veel fans ook meegereisd. Ik denk toch wel een, een honderdje of 4-5 zitten achter het doel van Michailov. Die de bal naar voren heeft uh, geschoten richting Janko. Janko wint het Komt wel Via Landsat gaat de bal naar Ola John. John, bal even bij zich houden. Het keurig gedaan. Via Landsat krijgt hij hem terug. Ola John op uh, de as van het veld. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Rosales die opkomt. Rosales nog altijd halverwege de helft van Wisla Bal naar voren naar Bayrami. Bayrami uh, een beetje naar de zijkant uh, gedrongen. Maar heeft nog altijd balbezit. Maar speelt hem terug naar Wisla Nu bijna alles en iedereen weer op de helft van Wisla in Krakau is het nog altijd Wissgrove. Die probeert een 1-2 uh, ja, aan te gaan. Dacht hij met uh, Rosales. Maar Rosales heeft andere gedachten. Speelt de bal naar Douglas. Douglas uh, even kaatsend met uh, Lanzaat En dan vanuit de middencirkel gaat de bal naar de rechterkant. Naar Wissgrove. Een hele lange aanval. Die eindelijk wordt uh, besloten met de bal de diepte in. Richting Janko. Janko komt de bal. En daar is Brahma met het schot. Mooi schot. Rebound. Janko. Nee. Hij krijgt hem er niet in. Hoe is het mogelijk dat Janko deze bal er niet in krijgt? Een vladderbal richting de keeper. Eh, Parenko die kan de bal niet onder controle krijgen. En tikt de bal voor de voeten van Marijanko. Janko lijkt hem er dan in te schieten. Maar dat lukt niet. Een mooi schot van Brama. Dat ging er al bijna in. En dan had Janko moeten scoren. Maar ook hij vindt de keeper op zijn weg. En zo blijft het 1-0 voor Wisla Krakau. 13 minuten is nog 0-0 bij Metalist Kharkiv tegen AZ. Met balbezit voor Roy Berens. De hoogte van het schafselpgebied van de ploeg uit Oekraïne. Aan de rechterkant. Dan wordt hem de voet dwars gezet. Bal gaat over de zijlijn. En AZ mag daar dus gooien. Azet had net ook een paar keer druk zetten op de keeper van de tegenstander die in grote paniek raakt. En het blijkt wel dat als hij de bal niet vrij voor zich heeft liggen en de mensen heel ver weg zijn... ...dat hij buitengewoon slecht kan meevoetballen. Daar moet Azet vanavond toch proberen gebruik van te maken. Paulsen is mee opgekomen op de helft van een metalist. Daar is ook van vanaf de linkerkant met een voorzet. Ja, die komt wel in dat zafsopgebied terecht. Maar gaat er uiteindelijk net zo hard weer uit in de voeten nu van Berends aan de rechterkant. Hij dreigend tegen zijn directe tegenstander. Krijgt hij er nog een bij. Marcela staat er iets achter. Die mag dan de geven bij de tweede paal. Terug en kopter maar Maher schiet. Maar her moet heel snel schieten. Omdat Papa Gijé de centrale verdediger, bij hem in de buurt staat. Die bal gaat hoog over de goal van metalist. Maar zo laat AZ wel zien dat het gekomen is. In elk geval om te voetballen. Dat het gekomen is voor de winst. En in deze fase is de ploeg van gert Verbeek ook de ploeg met het meeste balbezit. En zie je dat het snelle druk zetten van de thuisploeg inmiddels wel ter ziele is. En dat het vooral afwachten is en dan gokken op de counter. En met heel veel voetbalkwaliteit in het elftal. En dat kan niet anders. Als de mannen uit Argentinië en Brazilië komen dan kun je wel een potje voetballen. Met snel combinatiespel in de counter. En dan proberen uit te komen en AZ te verrassen. AZ moet alleen proberen dus niet in dat mes te lopen. Het balbezit is er voor AZ nu via doelman Esteban. Na 17 minuten met nog altijd die 0-0 stand. 18 minuten gespeeld. 0 FC Twente, 1 Wiesla Krakau. Doelpunt te maken Biton in de achtste minuut. Nadat Janko al drie echt opgelegde kansen heeft gekregen en gemist. Nu gaat Douglas lopen. Overigens net ook een grote kans gezien voor de Polen. Na een fout van Brama. Als Ola John de bal voor het doel slingert, kan er gekopt worden. Ja, maar niet door iemand van FC Twente. De bal wordt uit het strafschopgebied weggekopt door Chavez. En Chavez is een, een, een aardige voetballer uit Honduras International. En een groot en sterk centraal achterin spelend bij Wisla Krakau naast Q Jalins. bal bezit ondertussen weer voor FC Twente, voor Brahma. Die slechte paas een minuutje geleden. Waardoor de grote kans ontstond voor Wisla Krakau, maar die werd niet benut. Luc de Jong heeft de bal gekregen. Eventjes terug naar Wout Brahma. Wout Brahma langs man, Speelt de bal dan naar de Jong. En de Jong een beetje in de blind naar de buitenkant. Komt ook goed terecht bij Barrami. Met Rosales, twee tegen. Dan moet je dat uitspelen, maar hij trekt naar binnen Rosales en speelt de bal dan terug naar Wissgroff. Hier zat toch meer in als hij sneller had gespeeld naar de buitenkant, naar Bayrami. Uh, Rosales, maar hij uh, had even de oogkleppen voor. Dat kan gebeuren. Douglas zoekt uh, nu wel naar Bayrami. Vindt hem ook. Mooie paas op de stropdas. Kan uh, Barami uh, zich ontdoen is de vraag van Kirm. Nee, dat kan niet. Uh, want hij moet de bal terugspelen op Wisschorov. En dan Brama En 1-2 met uh, de Jong. Terug naar Brama. Brama naar Tindali. En dan uh, is er wel een omsingeling van de verdediging. Moet die bal even door worden gespeeld. Waar Luc de Jong vrij stond. Maar dat uh, zag uh, Tindali niet. Speelt hem op John. De omsingeling zet zich voort. Met Leipzig. Uh, Lanzaat, die hebben we nog niet gehoord. Gaat de bal naar de rechterkant, lukt uh, niet om bij Rami te bereiken. Maar wel uh, lukt de jong, lukt de jong, bal aan de voet, legt hem even terug op uh, Lanzaat En die probeert met een geplaatst schot de keeper te verrassen, dat lukt niet. En zo blijft het ook na 20 minuten door het enige doelpunt na 8 minuten van Wiesla Krakau. 1-0 voor de Polen tegen FC Twente. Op de klok 19 minuten en een beetje. Metelist Garkiv, AZ, nog altijd die 0-0 uh, tussenstand. Net weer zo'n gevalletje uitbreken van de thuisploeg met balverlies van Maher. Gewoon eigenlijk op karakter en op fysiek. Maher is nog maar een klein mannetje en hij moest het uiteindelijk afleggen tegen Villagra. De uitbraak van de ploeg uit Oekraïne leverde vervolgens niets op. Nu mag die thuisploeg een vrije trap nemen vanaf de linkerkant. Esteban blijft staan als die bal in het strassomgebied komt. Elm kopt hem uiteindelijk weg. Allemaal na een overtreding. Die gemaakt werd door uh, Marcelis Elm dus. Uh, zijn keeper even te hulp gekomen. Want die bal komt eigenlijk een beetje in het 5-meter gebied. Maar Esteban wat twijfelt. Bal wel over de achterlijn gegaan natuurlijk. En de corner genomen door Cleiton Xavier. Een van de Brazilianen. Aan de linkerkant genomen. Aan de rechterkant over de achterlijn. En dus mag nu Esteban weer op zijn gemakkie een doeltrap gaan nemen in dit stadion. Dat misschien wel eens kan gaan dienen als thuisbasis van Oranje. Er wordt veel over gesproken dat Oranje als het in Oekraïne speelt... en ook vooral de groepswedstrijden zal spelen in dit stadion waar nu 38.633 mensen in kunnen. Het stadion dat pas verbouwd is, nu ook niet vol zit. Maar uiteindelijk zal de capaciteit oplopen tot 41.000. Laten er nu zo'n 25 zijn die willen kijken naar de wedstrijd tussen de nummer 3, dus van de competitie uit Oekraïne tegen de koploper van Nederland, Edman... Een van de voormalig Brazilianen in dit geval, want hij heeft inmiddels een paspoort uit Oekraïne de bal over de zijlijn lopen. Maar er zit Berends ook tussen, mag uh, metalist gooien, maar neemt AZ weer over voor even, omdat uh, Maher Berends niet bereikt. Het is dus nog altijd 0-0 bij de wedstrijd tussen metalist Kharkiv en AZ. 1-0 nog altijd voor de Polen van Wisla Krakau tegen FC Twente met een uh, vrije trap en een uh, gele kaart. De aanvoerder krijgt de gele kaart. Sobolevski, een van de uh, ik mag wel zeggen geroutineerde spelers. Ex-International van Polen. Sobolewski, Radoslav van voren. Ex-International nu. Uh, want in 2008 is hij daarmee gestopt. Hij is 34 jaar jong. Hij maakt een overtreding halverwege de helft van uh, Wiesla Krakau en een vrije trap dus voor Wout Brahma. Dus er uh, zijn toch wel uh, mogelijkheden hoor. Een leuke wedstrijd uh, om naar te kijken. Omdat beide ploegen aanvallend spelen. En met name FC Twente zal aanvallend uh, wat moeten gaan doen. Bij die ene 0 verstand. Maar nogmaals gezegd, ik ben daar helemaal niet zo bang voor. Omdat de kansen en mogelijkheden er zijn. Nu ook via een vrije trap. Die naar de rechterkant gaat naar Bayrami. En die uh, brengt de bal dan richting tweede paal. Daar staat Wissgroff, maar die kan die koppenbal wel bij John. Ola John, instafs op gebied. Haalt uit met uh, rechts en uh, raakt de benen van Lamey. En zo kan er uh, eventjes uitverdedigd worden is het Brama die de bal heeft. Brama naar Ola John. John aan de linkerkant. Uh, heeft uh, tegenover zich uh, Iliyev. Ivica Iliyev, een Servier. Die uh, uh, goed kijkt naar de bal. En dan kan uh, John de bal helemaal naar de rechterkant spelen. Prachtige opening op uh, Bayrami. Bayrami in gebied binnen. Bayrami schiet in de handen van de keeper Parelko. En zo blijft de druk daar. Ook na een kwart wedstrijd van FC Twente op het doel van Wiesla Krakau Moet er goed uitgekeken worden. Zo, dat is een beste aanslag. En een gele kaart uh, neem ik aan. Bayrami die dat deed. Nee, de scheidsrechter lijkt me de kaart in dit geval op zak te houden. Zegt alleen. Doe even rustig aan. De Duarte Gomez is dat. Die zegt uh, niets aan de hand. En die man die net de gele kaart krijgt van uh, de Polen. Uh, Sobolews, de Sobolewski. Die zegt uh, ja en ik krijg wel net de gele kaart. Maar Rami dus niet. En nu uh, is er eventjes wat gefluit. Omdat het erg lang duurt voordat de man die geraakt werd uh, opstaat. Hij staat weer. Michael Lamey is er uh, weer bij. Uh, en dan uh, kunnen we verder gaan. Q Jalins vraagt om de bal. Het staat 1-0 voor Wiesla Krakau tegen FC Twente. Het is 0-0 bij Meta tegen AZ na precies 23 minuten. Als AZ wil opbouwen via de linkerkant. Maar Polsen eigenlijk vrij eenvoudig de bal verliest. Maar dat geldt dan uiteindelijk ook voor de voortzetting van uh, Meta -Lies. Dan Marcelles. Die speelt hem eigenlijk ook weer heel eenvoudig. Als hij hem naar voren wil spelen naar uh, Roy Berens aan tegen uh, Juan Manuel Torres. Die 26-jarige Argentijn op het middenveld. En dus mag toch AZ weer ingooien. Is inmiddels gebeurd via Moisander. Die, zoals al eerder gezegd, vandaag dus jarig is. zijn 26e verjaardag. Speelt en vandaag geflankeerd wordt door Ragnar Klavan. Viergever zit naast Gert-Jan van Beek op de bank. En zal het komend weekend zeker weer spelen. Maar de fysiek van Klavan heeft in dit geval de doorslag gegeven. Paulsen geeft hem naar Gutmondsson. Dit gebeurt allemaal een meter of 10, 20 over de middenlijn. Gaat weer terug naar de as van het veld. Naar de centrale verdedigers. Daar waar Moisander is. Daar waar Klavan is. Nu heeft Klavan het balbezit gekregen van Moisander. Wordt hij dan opgejaagd door Clayton, de aanvoerder. En Braziliaan van Metalist. En dan is de vrije man. Ja, logischerwijs aan de andere kant te vinden. Dat was Dirk Marcellus. Een meter of tien over de middenlijn. Draait hij dan toch ook weer terug. Omdat hij eigenlijk ziet dat alles stilstaat. En er geen afspeelmogelijkheden zijn. Nu gaat het wel via Wernblom naar Beerens. Berends weer naar Wermbloom aan de rechterkant van het veld. Er staat een hele hechte, gele organisatie. Het zijn de mannen van Metalis die je dan op hoog tempo, hoog baltempo in elk geval, zal moeten verrassen. Of met een individuele actie van Berends aan de rechterkant. Voorzet, door. Kopbal, dit is goed, zo zal het moeten. Of combineren door de as van het veld. Of uh, uiteindelijk de buitenkant te zoeken. De kopbal van Eltidoor komt in de handen van uh, Cordiano. Of de keeper van Metalist. Maar dit was uh, goed. Profiteren van een foutje van de linksachter. Berends geeft voor. En dan is die Eltidoor een echte spits. En komt hem dus in de handen van de doelman van Metalist. Maar geen goal blijft hier dus nullen. Een uh, pittige ingreep van Douglas. Betekent dat er een, uh, een mannetje geblesseerd ligt. Het is volgens mij Junior Diaz. De speler uit Costa Rica, gehuurd van Club Brugge door eh, Wiesla Krakau. En hij eh, heeft een tikje gekregen van een, een beul van Douglas. En als je een tikje krijgt van de knie van Douglas, dan heb je een probleem. Dat eh, blijkt ook wel. Hij raakt hem nou zelfs met de voet een beetje in het gezicht. Scheidsrechter gaf geen vrije trap. En zo blijft het gewoon terwijl het spel hier stil ligt: 1-0 voor Wiesla Krakau. Balbezit voor Paulsen namens AZ na 26 minuten. Metalist AZ kent als tussenstand nog altijd 0-0. Als Gudmelson vanaf links maar eens naar binnen komt, probeert AZ in elk geval balbezit te continueren. Maar doet dat wil het echt gevaarlijk worden nu in deze fase in een te laag tempo met te weinig beweging. Er komt nu wel wat voorwaartse beweging van Klavan. Die wordt niet aangevallen, geen te goede bal, eltje door, eltje door, 1-0. Of is het buitenspel? Nee, het is geen buitenspel. Het is een doelpunt van Josie Altidore. Wat een goede aanval van AZ op het juiste moment de steekbal. En dan is Altidore een echte killer op zijn 21ste. Die Amerikaan die nu al goud waard is voor AZ in de eerste wedstrijd tegen Malmö met een afstand van, uh, nou van een meter of 25. Een fantastische goal maakte. ...nog niet eens fit is, dus kan je nagaan als die fit is... ...wat voor waarde die dan gaat hebben voor de Alkmaarse ploeg. Maar dit was een fantastische aanval met Klavan die doorsteekt... ...het middenveld oversteekt... ...en op het juiste moment de bal geeft aan Josiel die door... ...en die weet dan, weggelopen van zijn directe tegenstander... ...die voor buitenspel appelleert, deed dan wel raad met zo'n kans... ...schuift een buitenbereik van Koryanov in de verre hoek... En zo komt AZ in deze lastige uitwedstrijd, Metallist Garkiv, dus op een 1-0 voorsprong. Verbeek is er blij mee, AZ is er blij mee, maar het meest blij is Eltydor zelf, want hij maakt hier dus de 1-0. Goede berichten van AZ. Nou, dan zullen we uit uh, Enschede ook maar eens uh, goede berichten moeten gaan brengen. Het staat nog wel 1-0 in het voordeel van de Polen van Wiesla Krakau. Als Douglas ertussen zit en de bal aan Brama geeft. Brama balletje naar buiten naar Tindalli. Moet de bal naar voren. Gaat hij ook naar Janko. Maar die staat nog op eigen helft. Probeert te kaatsen. Lukt niet. Uh, als je kijkt naar de eerste wedstrijd van deze uh, pool K. Uh, dan uh, zie je dat, uh, terwijl Michail nog even in de problemen komt... en de bal over de zijlijn speelt, dat Odense BK... Uh, een van de twee andere ploegen met 3-1 won in Krakau van uh, Wiesla. En dat Twente het goed deed uit bij Fulham door een gelijkspel daar weg te halen. De inworp aan de rechterkant van het veld. Een meter of vijf van de cornervlag vandaan is voor Michael Lamey. Lamey heeft de bal gegooid en krijgt hem terug. Lijkt de bal buiten, inderdaad. Hij krijgt hem niet goed terug. En dus mag hij FC Twente gaan gooien. En Dwight Tindalli heeft de bal in de handen. Moet dat naar voren doen. 28,5 minuut gespeeld. 1-0 de voorsprong voor Wiesla Krakau. maken. Biton. Mooi doelpunt. En nu is Twente in de aanval. En goed ook. Via Bayrami aan de rechterkant, Melo. ...loopt Rosales aan de buitenkant, die moet hem gaan krijgen, krijgt hem ook. Maar Oh, wat een slechte bal van Bayrami, die moet in de voeten die bal en hij speelt hem heel te zwak. En dan is het uitkijken geblazen, waren het niet dat er een prachtige schijnbeweging van is, ...waardoor hij de bal verliest en nu een klein duwtje in de rug, een vrije trap in de rug... Van Rosales. En dat betekent een vrije trap voor FC Twente. Snel genomen. Brama heeft de bal. Uh, verslikt zich bijna. Maar houdt de bal bezit. Speelt hem dan breed naar Dalli aan de linkerkant van het veld. Dalli kijkt. Ziet John staan. Speel spel maar vaak op John. Want hij begon heel goed aan de wedstrijd. En die zit lekker in zijn vel. Speelt de bal goed naar Luc de Jong. De bal gaat uh, naar buiten. Naar Denny Lanzaat. Lanzaat kijkt. Uh, speelt in plaats van Willem Jansen. In uh, het uh, spel van FC Twente. Speelt de bal dan... Via Ola John naar de rechterkant naar Wischeroofd. Die staat halverwege de held van Wiesler Krakau. Goeie bal. Maar jammer dat de bal niet uh, via Janko terechtkomt bij Ola John. Maar het blijft wel balbezit. Voor Luc de Jong Nee, Janko. En dat is een overtreding. Nee, zegt de scheidsrechter. De bal wordt gespeeld. En dan speelt uh, Jalinks de bal maar even over de zijlijn. Voor alle zekerheid. Het leek mij een overtreding. Uh, op, uh, op Luc de Jong. Het wordt niet gegeven. Terwijl het toch op een prettige plaats is als je daar een vrije trap mag nemen. Dus even kijken in de herhaling. Ja, hij speelt inderdaad de bal. Dat is goed gezien door de scheidsrechter. Goed gedaan van de heer. Mag ook wel eens gezegd worden. Duarte Gomez. Hij deed dat goed. Balbezit voor de Polen. En de voorsprong voor de Polen. 1-0. Verkeerde paas van Berends zet een streep door de aanvallende plannen van AZ. AZ dat dus na bijna een half uur spelen op een ene voorsprong. Staat bij Metalist Kharkiv. dan wil de thuisboeger snel uit. Maar dan heb je altijd nog Wernbloom op dat middenveld. Die stofzuigt dan alsof het een lieve lust is. En zuigt nu eigenlijk alle plannen die Metalist had om een counter uit te voeren op de helft van AZ. zuigt hij op en AZ neemt gewoon het balbezit weer over. En mag zo via Dirk Marcellus gaan gooien. AZ dat dus op voorsprong kwam door Elty door... De Amerikaanse spits waar Gertjo van Beek van zegt, hij ziet er imposanter uit dan de testen aangeven. En er moeten eigenlijk nog veel meer PK's uitkomen. Maar goed, die PK's die zullen op termijn wel komen. Maar het motortje snort prettig in de punt van de aanval van de Alkmaarders. Want deze Josie Helt op aangeven dus van gelegenheidscentrale verdediger van, Omdat hij daar dit seizoen gewoon eigenlijk nooit staat. Dat betekent dat AZ op roze zit in deze wedstrijd tot nu toe. En eigenlijk steeds sterker gaat voetballen tegen een ploeg die toch wel onder de indruk is... van de capaciteiten van het elftal van Gertjan van Beek. Waar Maher nu op agressie en op inzet gewoon een duel wint. En Paulsen uiteindelijk weg kan... Aan de linkerkant richting het strafschopgebied Nog altijd de Deen komt met de voorzet. Daar is Berends. Die gaat de lucht in. En daar is die 2-0. Wat God wordt geblokt. Maar in die houtkap. Daar is wel de 1-1. maken. Luc de Jong. De eerste van de avond voor FC Twente. En dan gaan er meer volgen. Een goede vrije trap. Nu wel terechtgegeven. Te vrije trap van Ola John bij de tweede paal. Luc de Jong zoals hij kan koppen. Dat weten ze bij Ajax ook. Robert Maaskamp baalt aan de zijkant. Maar Luc de Jong... Naar een mooie vrije trap die langs Wisco gaat. En dan gaat de bal via de handen van de keeper in het doel. En Luc de Jong, zoals hij dat afgelopen zaterdag tegen Ajax deed, maakt nu ook weer. Of afgelopen zondag tegen Ajax deed, maakt nu ook weer een belangrijk doelpunt. in de 32e minuut. Want het is 1-1 geworden. En ik zei het al, ik ben ervan overtuigd dat FC Twente hier de punten gaat halen. Slechte trap van de keeper. Meteen weer de overname. Bayerami, bal naar de buitenkant, naar Lanza. Weer een slechte paas. Joh, geeft die bal toch gewoon in de voeten? Dan is er niets aan de hand. Nu speelt hij de bal te ver uh, voor. De, de meegelopen Rosales, ofwel Landsaat en kan Landsaat er niet bij, maar het belangrijkste nieuws is dat het 1-1 is geworden door Luc de Jong, 32 minuten gespeeld, de doeltrap 1-1 dus, uh, doeltrap voor de keeper van Wisla Krakau. Terwijl het publiek daarachter, het was net wel een mooi moment, misschien dat dat helpt. Ging staan als je voor Twente bent, gaat het hele stadion staan. En op dat moment viel de gelijkmaker van Luc de Jong. Dus ik zou zeggen blijven staan. 1-1 de stand na 32,5 minuut spelen bij FC Twente. Wiesla Krakow. Het scorebord in het Stadion in Kharkiv geeft aan... Metal is 0, AZ 1 door die goal. Een paar minuten geleden gemaakt door Josie Altidore. Overigens ook de enige man die tot nu toe gele kaart heeft gekregen... van de Poolse scheidsrechter. Aanval weer over 3, 4 schijven van AZ. Loopt uiteindelijk mis bij Berends op de rand van het schraffsopgebied. Maar op inzet Wermbloom weer Berends aan het werk gezet aan de rechterkant. Dan is Berends iets snel vertrokken en staat hij buiten spel. en zou je kunnen zeggen dat de in het geel gestoken Oekraïners... eventjes aan hem kunnen halen en even iets kunnen bedenken. Want eigenlijk met geen mogelijkheid meer onder de druk van AZ uitkomen. En als dat wel eens lukt in de achterste lijn... dan is er altijd het corrigerend vermogen op het middenveld... dat ervoor zorgt dat er eigenlijk geen muisje meer... richting de achterlijn van AZ kan lopen. En eigenlijk niemand meer de laatste minuten... in de buurt van doelman Esteban is geweest. Oftewel AZ is niet meer in gevaar geweest de laatste minuten. En is hardnekkig op jacht naar de tweede treffer. En heeft die tweede treffer op basis van het balbezit... eigenlijk ook wel verdiend. Maar wel opletten, want nu komt dat muisje er wel bijna doorheen. Als Kleiton via de as van het veld er doorheen wilt, uitgestoken been van Mooisander belet dat. En dan een schot van afstand van de rechtsachter, Villagra, die mee opkomt. En vanaf een meter op 30 de bal uiteindelijk naast de goal van AZ speelt. Na 33 minuten door die goal van LT door. AZ is nog altijd op een 1-0 voorsprong in Gankief. Een minuutje meer gespeeld in Enschede, 1-1 de stand bij FC Twente tegen Wisla Krakau. Ko Adriaanse aan de zijkant staat wat aanwijzingen te geven, ziet dat... Tindalli de bal heeft levert in bij Lanzaat. Kaatsteven krijgt hem dus terug. Tindalli speelt hem dan naar Douglas. Tindalli die zo gruwelijk in de fout ging tegen Fulham in die uitwedstrijd in Londen een paar weken geleden. Een prachtige opening van Douglas. Maar Hensbal, dat is jammer. Bij Rami die de bal net met de bovenarm tegenhoudt. was een mooie opening. Van Douglas, maar Bayrami had uh, dat eigenlijk niet echt goed in de gaten. Want het was helemaal niet zo'n moeilijke bal om dood te leggen. Maar misschien zwabberde de bal een klein beetje, waardoor hij uh, een beetje uh, verkeerd stond opgesteld. De keeper gaat de vrije trap nemen en doet dat uh, met een lange hijs, lange peer naar voren. Probeert daar een van de voorwaarts aan het werk te zetten, maar die zijn al een tijdje werkeloos. En ook nu uh, lukt het niet als uh, nu Bayrami weg is. Bayrami, 1 tegen 1, Bayrami hier langs. Bayrami op Bij Bayrami halt uit, naast. Nou. Naast het doel van uh, Parelco, Maar dit deed hij wel goed. Barrami die uh, de bal naar binnen trekt. Er worden wat gaten getrokken door Janko en door Luc de Jong. En wat die keeper nou aan het doen is. Ik heb geen idee. Is hij aan het zoeken naar een bal. Hij is ruzie aan het maken met Luc de Jong. Misschien dat hij nog baalt vanwege de doelpunt dat uh, Luc de Jong maakte. De bal ligt uh, wel in het doel. Maar uh, telt natuurlijk niet. De keeper heel langzaam gaat de bal halen. 1-1 na 35,5 minuten spelen. We gaan richting de 35 minuten bij Metallist AZ. AZ door die goal van Elty door op een 1-0 voorsprong. En AZ moet nu proberen als het onder druk staat in de laatste linie eruit te komen. Er wordt een trap uitgedeeld op de onderbenen van Nicolas Moisander. En De Poolse scheidsrechter begrijpt best dat er wat frustratie is inmiddels bij Cristaldo, een van de aanvallers van Metallist. Maar dat het zo eigenlijk niet verder kan gaan. Want uh, op het moment dat uh, Moisander kapt. krijgt hij gewoon een dikke trap op het onderbeen en op de knie. Nou ja, en ook van daar ergens in de buurt. En de scheidsrechter had daar best een gele kaart voor kunnen geven. Als je weet dat uh, de enige gele kaart tot nu toe voor Josie Elty door was. voor het heel licht vasthouden. van diezelfde Crisaldo. toen hij erdoor dreigde te gaan door de as van het veld. Even een licht tikje. Daar dus direct een gele kaart voor. En dan is dit toch een wat zwaardere overtreding. Maar de kaarten blijven verder dus bij die polsarbieter in de binnenzak. En AZ heeft inmiddels wel de toegekende vrije trap genomen. En Berends gevonden aan de rechterkant. Het gaat terug naar Marcellus. Het gaat nog verder terug naar Esteban. En Esteban roeit de bal dan naar voren richting de helft van metalist Waar Wernblom op de middenlijn een kopduel moet winnen. Nou dat kopduel in eerste instantie verliest. Maar de afvallende bal wel te pakken heeft en een razendsnel aan Berends kan geven. Die leidt dan balverlies en moet in de verdedigende modus tegen Tyson... Een van de, de twee spitsen. Crisaldo is de andere. Deze Tyson is Braziliaan. Maar de kleine Berens krijgt tegen de grote Tyson in elk geval hulp van Clavan. Die even komt oversteken en zijn aanvaller even de helpende hand toesteekt. De bal gaat wel over de zijlijn. Levert de schotkans af voor Clayton. Die vanaf een meter of, nou wat zal het zijn, 15. In de as van het veld wel de kans krijgt om te schieten. Nu worden er dus af en toe wel wat momentjes weggegeven door AZ. Dat begint allemaal vanuit een ingooi. Dan draait Kleten eigenlijk om een man heen. Die de bal terugkomt. Dat is Crisaldo. En kan die schieten. Maar hij schiet tot opluchting van alles en iedereen aan de AZ-kant. Naast de goal. Wel op blijven letten. Geconcentreerd blijven. AZ staat met 1-0 voor. En 1-1 in Enschede. Waarbij het wel prettig zou zijn als uh, uh, de concentratie vastgehouden blijft worden door FC Twente. Tien dalen liet de bal knullig over zijn voet heen gaan een tijdje geleden. Maar nu is uh, Twente weer in de aanval. Mooi overstapje van Luc de Jong naar Ola John. En dan is het altijd gevaarlijk op de punt van het strafschopgebied. Trekt hij naar binnen. Ola John! Nee! Net niet! En dan in de rebound is het ook Wiskor of die niet uh, kan uh, schieten. Ligt wel. Ik denk dat dat uh, Lamé is. Geblesseerd op het uh, veld. Of is het. Uh, Jalins, het is Jalins die daar ligt. Die ligt in het doelgebied en dan wordt het spel meer doodgelegd door de scheidsrechter. Een hels fluitconcert omdat de spelers van Wiesla Krakau toch wel wat last hebben van heel makkelijk gaan liggen. En uh, ik denk niet dat dat in dit geval het, uh, het geval is. Want hij uh, heeft echt wel pijn, Q Jalins. Hij ligt in het uh, doelgebied na 38 minuten spelen... Hij kreeg het schot van Ola John heel hard, denk ik, in de maagstreek. En dat uh, levert geen doelpunt op voor Twente, maar wel een pijnlijke onderbuik voor Jalins. Die ligt daar nog steeds, wordt nu opgelapt en zo blijft het ook na 38,5 minuut spelen 1-1. In de achterste lijn, balbezit voor metalist Garkin in die wedstrijd tegen AZ. We zijn inmiddels in minuut 38. AZ is op die 1-0 door dat doelpunt een kwartiertje geleden van Josie door en maar Een van de middenvelders zoekt in de as van het veld naar een afspeelmogelijkheid. In de middencirkel Torres gevonden. Even korte combinatie met Sosa. Bekende naam voor de mensen die de Bundesliga hebben gevolgd. Deze man overgekomen van Napoli speelde in het verleden ook voor Bayern München, hoewel spelen het was meer invallen. En toen Louis van Gaal eenmaal aan bewind kwam in München was de carrière van deze Sosa eigenlijk gebroken. En via Napoli gekozen uiteindelijk voor de keiharde valuta hier in Oekraïne. En spelen dus op het middenveld. Overtreding nu gemaakt door, ja wie is dat? Ik denk Torres. En die krijgt dan ook een gele kaart van de Poolse scheidsrechter. Nu heeft hij wel gelijk. Dat hij die kaart trekt. Want het is gewoon een overtreding op Gudmundsson aan de buitenkant. De bal moet worden aangenomen. Het is Maher die de bal wil aannemen aan de linkerkant. En dan eventjes van achteruit nou onderuit geroeid wordt werkelijk. Door deze Torres. Juan Manuel Torres, 26-jarige Argentijn. Die dan met die mooie onschuldige ogen is naar de scheidsrechter kijkt. Met de vraag, ja wat doe ik nou? Nou dat wil ik hem best anders wel eens een keertje uitleggen na de wedstrijd. Maar nu niet. Hij heeft nu een gele kaart gekregen. Voor die overtreding op Maher. Dan neemt Elm de vrije trap vanaf de linkerkant in het strafstopgebied. Weggekopt door Papagoué. Opgevangen weer door Elm. Vanaf de linkerkant gebracht naar de rechterkant. Dan moet Berends heel hard lopen want die wil die bal binnenhouden. Kan die ter hoogte van het strafstopgebied. Gaat hij nu richting de achterlijn. Voorzet geven tegen Romantjoek aan. En een derde corner voor AZ aanstaande in deze wedstrijd. Na dus bijna 40 minuten spelen. En die ene voorsprong voor de Alkmaarse club. De luchtmacht komt mee. Ook Paulsen meldt zich voorin. Ik zie Elm arriveren. Mooisander, Klavan. Ja, ze zijn daar allemaal. Mooisander gaat dan voor de afvallende bal. De rest zoekt een positie voor Doelman, Korianov Die met enige regelmaat toch wel in actie moet komen in deze wedstrijd. Ook op terugspoelballen, soms ook te kort. En dan moet hij er snel bij zijn van Josie Helt door en die twee vluggen Berends en Gutmondsson zetten steeds druk op hem. Die corner komt bij de eerste paal. Wordt daar weggekopt en dan luidt dan uiteindelijk wel een snelle counter in. Cristaldo gaat de middenlijn over aan de linkerkant. Combineert even met Tyson. En Tyson gaat dan over het uitgestoken been van Elm. Maar er is balvoordeel. Tyson kan bezorgen aan de rechterkant. Nu moet daar zetten opletten. Voorzet en die wordt door Elm uiteindelijk tot corner verwerkt. Dit heeft de ploeg uit Oekraïne graag het uh, veroveren van de bal. Dan met die razendsnelle Brazilianen en Argentijnen omschakelen. En proberen dus voor de goal te komen van Esteban. Dat gaat zo gebeuren via een corner. Maar de eerste poging is uiteindelijk onderbroken. Poging waar Thijssen de hoofdrol in speelde. 1-0 is het hier voor AZ. Vier minuten voor rust. 1-1 de stand bij FC Twente. Wiesla Krakau. Grote kans net gezien hoor. En ik zei het al, je moet opletten. Je moet de concentratie niet laten uh, verslappen. Het was een goede voorzet van Nunez vanaf de linkerkant. En Biton, de maker van het enige doelpunt voor Wiesla Krakau, uh, kwam uh, vrij voor Douglas. En kopte de bal maar net naast het doel van Michailov. Nu weer een aanval. Weer helemaal vrij uh, staat uh, uh, er een speler. Iliev is dat in dit geval. En het schot van... Uh, uh, Jirsek gaat over het doel van Michailov. Nee, het is wat dat betreft een hele leuke wedstrijd. Omdat allebei de ploegen aanvallend spelen. Natuurlijk FC Twente veel aanvallender dan uh, Wiesla Krakau, Maar Krakow is best uh, gevaarlijk op zijn tijd. 1-1 de stand. Een uh, doeltrap voor Michailov. Doet dat uh, hard en ver richting Janko. Janko, al een tijdje niks uh, van gehoord. Na zijn drie gemiste uh, kansen is het uh, Bayrami die Hens maakt. En een uh, vrije trap dus tegenkrijgt. Dat is gezien door scheidsrechter Gomez, de Portugees. En dan uh, gaan we zo langzamerhand naar die slotfase van de eerste helft. En hebben we een uh, zeer aantrekkelijke eerste helft gezien. Met aanvallend voetbal van FC Twente. Met grote kansen voor Janko drie keer. En één doelpunt uh, van uh, onze grote vriend Luc de Jong. Uit een vrije trap van Ola John. Ola John die uh, de smaakmaker is in de eerste helft. Als hij de bal krijgt dan gebeurt er iets. Balbezit nu voor de Polen. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar Junior Diaz. Speelt hem naar... Uh, uh, uh, onze vriend Lamey, Lamey nog gespeeld onder Co Adriaanse. Net als Q Jalins die dat zelfs deed onder uh, Adriaanse bij Willem II en bij AZ. Nu is er balbezit aan de rechterkant. Gaat uh, uh, Jalins kijkend naar de bal. De bal even van de voet af tikken van zijn tegenstander bal over de zijlijn. 1-1 na 43 minuten spelen tussen FC Twente en Wiesel Krakau. Kleintjes van AZ, Maher en Gutmansson combineerden even aan de linkerkant. Uiteindelijk kon Gutmansson schieten in de handen van de keeper van metalist Kharkiv. Daarom blijft het. 1-0 voor AZ met nog drie minuutjes tot aan de rust. Maar wel opletten AZ, want metalist probeert het natuurlijk wel. Hiervoor eigen publiek wil het ook geen modderfiguur slaan. En zo tij, met tijd bij tijd en wijlen. meldt het zich wel op de rand van het op gebied van AZ. Net twee keer via Torres, man die dus eerder een gele kaart kreeg. Eerste schot gekraakt nog door Klavan. Tweede schot ging uiteindelijk naast de goal van Ban, Maar juist in deze fase is er even wat druk van Metallist op de helft van AZ. En is eigenlijk de, de rol die AZ speelt net even iets anders dan in de 20 minuten hiervoor. Toen AZ dominant mocht zijn. Nu is uh, Metallist de dominante ploeg en gokt AZ eigenlijk op de counter. Dat gebeurde net aardig met Maher en Gudmundsson. Uiteindelijk het schot van de IJslander niet krachtig genoeg. Om de doelman uh, Gorjanov nou echt te verontrusten. Ik heb de trainer zien staan. Markevic die uh, toch ook niet heel tevreden zal zijn over uh, de wedstrijd tot nu toe. Is een begenadigd pianist. De compositie die hij bedacht heeft, weet uh, de spelers nog niet tot in perfectie uit te voeren. Die juiste toetsen nog niet gevonden. Bij AZ lukt dat een stuk beter met nu Gutnodson. Met een schot van een meter of 35. Dat is wellicht iets te ver om die uh, doelman uh, echt te verrassen. Komt ook recht op hem af. Heeft hem te pakken. 1 minuut nog en 40 seconden in de eerste helft bij Metallist AZ. En het is nog altijd 1-0 voor de Alkmaars. 1-1 in de laatste minuut van de eerste helft bij Twente tegen Krakau. En balbezit nu even voor de Polen aan de rechterkant. Maar wordt ze makkelijk van de bal afgezet. Hij is David Bieton, de maker van het enige doelpunt voor Wiesla Krakau. Doelpunt de maker voor FC Twente, Luc de Jong. Uh, Twente Beter speelt de bal naar Douglas. Uh, moeizaam, maar Douglas laat zich niet van de bal afzetten. Speelt hem naar Bayrami, die even naar het centrum is uh, uh, verhuisd. En uh, onderuit geschoffeld wordt door Qia Lins, die weer opgelapt was. En dan gaan we de extra tijd zo dadelijk krijgen van de man met het bord. Twee minuten extra tijd. Vrije snel genomen op Ola John. John vanaf de linkerkant met de voorzet. Janko, doelpunt Janko scoort hem en wat een moment! Op het moment dat de eerste tijd ingaat, weer Ola John. Ik zei het, geef die man de bal, dan gebeurt er iets leuks. Geeft hem perfect op de linker van Janko. En Janko weet wat je moet doen als je zo'n bal krijgt. Hij had al drie kansen gemist. Niet des Janko's. Maar nu, die vierde, die is raak. En wat een belangrijke. 2-1 Twente in de eerste minuut van de extra tijd van de eerste helft. Scoort Janko op aangeven van Ola John. Een prachtig doelpunt. Kan niet anders zeggen. Janko, nummer 21 op zijn rug. Maakt de 2-1 voor FC Twente tegen Wisla Krakau afslag van rust. Krijgen we nog een corner voor uh, Metalist? Omdat de uh, eerste vrijtrap van Kleten wel aardig verwerkt wordt. Er geschoten kan worden door Villagra. Maar dat schot wordt uh, geblokt uiteindelijk door Paulsen en via de Deen. Over de achterlijn. En dus nog een corner voor Metalist te nemen vanaf de rechterkant. Esteban blijft hangen. Papagier kan uh, niet koppen. En dan uiteindelijk is de aanname niet goed aan uh, de linkerkant van uh, Torres. Maar heeft hij de bal wel nog naar de andere kant kunnen trappen. Da daar waar hij door Guttmotson uiteindelijk namens AZ. Aan AZ's linkerkant wordt weggewerkt. En over de zijlijn. Gele kaart voor Wermbloom gezien. Moest ingrijpen omdat Marcellus... ...geen uh, mogelijkheid zag om uh, Tyson bij te houden. Hij deed het wel slim, wernblo, Maakte een overtreding die wellicht noodzakelijk was... ...net voor de rand van het strafstofgebied aan AZ's rechterkant. Hij uh, incasseerde de gele kaart en uh, weet in elk geval dat het zo 1-0 blijft... ...en dat in die ene minuut extra tijd, die nu bijna is afgelopen... ...er ook niet al te veel meer zal gebeuren. En dat AZ is dus met een prettig gevoel in elk geval hier aan uh, de T kan... ...in dit stadion Komt nog een vrije trap aan voor de Alkmaars... ...omdat er op het middenveld door Sosa nog een overtreding wordt gemaakt op Eltydor. Ja, die voelt dan nog eens even aan zijn oor. Om nog maar eens eventjes te verstevigen dat er inderdaad een overtreding is gemaakt. Hij die het continu maar uit moet vechten met die uh, verdediger uit Senegal, Guillet. Die elke keer als Papagier een vrije trap tegenkijkt, heel onschuldig kijkt. en zegt ja wat doe ik dan? Nou en dan uh, met zijn uh, prachtige betrouwbare ogen heeft hij uh, El overal zo'n beetje weten te raken. Waar dat maar mogelijk is. Er wordt er gefloten voor de rust. AZ gaat met een 1-0 voorsprong de rust in. Door een goal van Josy El nou, We lopen redelijk simultaan Twente-Wiesla Krakau. Want ook hier heeft de scheidsrechter voor rust gefloten. In de 9e minuut 1-0 voor Wiesla Krakau. Dat was een domper voor FC Twente dat in de eerste 5 minuten zo goed op dreef was. En eventjes zich moest herstellen. Deed dat via de Jong die de gelijkmaker scoorde. En dan 2 minuten geleden die hele belangrijke voorzet Ola John. Doelpunt Mark Janko 2-1. We gaan rusten met een voorsprong voor FC Twente tegen Wiesla Krakau. Get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired. Get my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I get getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere, baby. I just know Springsteen en Dancing in the Dark. 9 minuten voor 8, rust bij AZ en rust bij Twente. AZ dus 1 0 voor. In diezelfde pool in groep G, Malmö, -Astra Wien. Daar staat het 0-2 na 45 minuten. Groep A: Braga Brugge, nog niet gescoord. Maribor, Birmingham, City 1-0. En in groep I staat Celtic met 1-0 voor tegen Oudinese. En bij Staderen en Atletico Madrid is nog niet gescoord. Huub Stevens kwam uh, met 1-0 voor tegen Maccabi Haifa in groep J. Maar het staat inmiddels 1-1 bij rust. Die andere wedstrijd, uh, Larnaca tegen uh, Steaua Boekarest, Daar is het nog 0-0. Uh, Dan Twente tegen Krakau. 2-1 dus, heeft u net uh, kunnen horen. Net voor rust, doelpunt uh, van Janko. Um, Ordinezen tegen Fulham, staat 0-1 na 45 minuten. En dan de laatste, Anderlecht is al bijna klaar in Moskou... tegen Lokomotief, 2-0 staan ze daarvoor. En Athene, Stoengrads staat nog 0-0. En dan gaat ze naar Anouk en Save Me. Het is iets voorachter, rust dus bij Twente 2 1 voor tegen Krakau. En bij Garku tegen AZ, 0-1. Doelpunt Altidoor. zo meteen de voortzetting. En dan bent u nog niet van ons af, want om 5 over 9 begint Rapid Boekarest PSV. En ook die wedstrijd is natuurlijk te volgen hier op Radio 1. Tot zo. langs de lijn op 1. Openbaarheid van bestuur en persvrijheid hebben weinig met elkaar te maken. Minister Donner, op 3 mei, de dag van de persvrijheid. Over de WOP, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ministers en ambtenaren zijn terecht, voorzichtig met openbaarheid. Deze week staat die WOP op de agenda van de Tweede Kamer. Hoe openbaar is het bestuur in Nederland? Het is met besluiten, zoals Bismarck ooit over wetten opmerkte... wetten zijn als worstjes...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 Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op Ibo.nl. Dit is Radio 1.